In Frankrijk is een kind van zes omgekomen toen de vloer inzakte... tijdens een protestantse kerkdienst op de eerste verdieping van een gebouw. De dienst was in Pierre een plaats ten noorden van Parijs. Er waren ook 34 gewonden. Een kind van twee en een vrouw van 42 zijn er slecht aan toe. Tussen de 100 en 150 mensen woonden de dienst bij. Waarschijnlijk was de vloer daar niet op berekend. Klaas-Jan Huntelaar is sinds vandaag de productiefste... Nederlandse voetballer in de Duitse Bundesliga... Puntelaar maakte in de wedstrijd van zijn club Schalke tegen Hannover zijn 24ste doelpunt van dit seizoen. Daarmee verbrak, verbrak hij het record van Roy Makai. Die kwam acht seizoenen geleden bij Bayern München tot 23 doelpunten. Het weer vanavond en vannacht regen. Morgen alleen in de ochtend wat droge periode. Het wordt zo'n 13 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Vandaag, paaszondag, mocht u het vergeten zijn... vieren we dat Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden uit de dood opstond. Maar wie was nou die man die alle fundamentele natuurwetten... zo aan zijn laars wist te lappen? En waarom had hij zo'n succes als profeet? Zometeen praten we met Vic Meijer over de historische Jezus... en vooral over zijn volgeling Paulus. We horen Bertilde van der Zwaag, die op haar negentiende... Jezus op bezoek heeft gekregen. En we praten met neurochirurg Dirk de Ridder over de vraag... of dat soort religieuze ervaringen niet gewoon neurologisch verklaarbaar zijn. Maar we gaan eerst op zoek naar de wortels van het christendom. En daarvoor moet je in een eeuwenoud riool in Jeruzalem zijn. Mladen Popovic, hartelijk welkom. U bent historicus van het oude jodendom aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En u heeft uh, onlangs onderzoek gedaan... In zo'n eeuwenoud riool in Jeruzalem. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? <laughs> um, ik heb er doorheen gelopen in in december. Daar uh, vonden opgravingen plaats. Zo uh, goed om te zeggen. Ik was daar niet zelf aan het opgraven, maar we bekeken de opgraving. Maar dat was wel ontzettend spannend, want we liepen daar uh, onder uh, uh, de vloer. Uh, het weg, de weg van het oude Jeruzalem. Uh, en in dat riool, in die nauwe gangen... probeerden mensen de stad te ontvluchten. De Joodse mensen probeerden die stad te ontvluchten... omdat dat in, 70, in het jaar 70 uh, belegerd werd door de Romeinen. En die hadden heel de stad afgesloten. Hadden hun kampen rondom de stad opgesteld... waar hun legionairs uh, uh, verbleven... Hulptroepen hadden ze daar. En ze hadden een enorm grote uh, ommuring uh, uh, rondom de stad opgeworpen. En mensen probeerden de stad zo te ontvluchten. En... Dus de, de Joden waren uh, op de vlucht. De Romeinen die hadden de, de stad omzingeld. En, en ze probeerden via dat riool weg te komen. Ja, nou ja, sommige Joden probeerden weg te komen. Als we de oude Joodse historicus Flavius Jozefus moeten geloven, dan uh, waren binnen die stad Jeruzalem verschillende Joodse groepen ook met elkaar slaags geraakt. En uh, die probeerden onder andere mensen die de stad probeerden te ontvluchten ook nog eens een keer tegen te houden. Dus die, die uit het riool te trekken. Ja, dus die vluchtelingen hadden van twee kanten, al dus Jozefus, uh, te vrezen. Uh, maar ze gingen liever de stad uit dan daar te blijven. Zo erg was de situatie uh, in de stad. Uh. En als u daar dan loopt in, in dat riool, wat, wat waarschijnlijk geen riool is inmiddels. Wat zie je dan? Hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, ja, het is een hele nauwe gang. Soms dan uh, raakt het je beide schouders. Is het dus heel smal. Uh, je moet gebukt uh, lopen. Uh, en uh, ja, dan ga je door die nauwe gangen heen. Soms gaan een stuk recht, dan maak je een bocht, dan moet je weer verder lopen. En zo waren ze nou, denk een meter of. ...honderd of zo hebben ze al op Dat is een zeer moeilijk karwei. Maar ja, je bent daar op een of andere manier heel dicht bij de geschiedenis. Omdat daar, 2000 jaar geleden, daadwerkelijk mensen op die manier... ...de stad hebben proberen te ontvluchten. En men vindt daar ook uh, ja, zaken die die mensen uh, zijn verloren. Of uh, nou, men heeft een oud-gecorrodeerd zwaard bijvoorbeeld gevonden. Hè, dat soort aspecten. Maar het is interessant als het gaat, vind ik, ook om de historische beleving. Dat je op een of andere manier heel dichtbij dicht kan bij komen. Dat je bij die geschiedenis bent. Ja. En die geschiedenis is belangrijk omdat dat de tijd is waarin uh, de Bijbel geschreven is. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, de Bijbel is niet geschreven. Die is, die is door God naar beneden ge, gegooid. Maar de dode zeerollen, wat hebben die ermee te maken? Um, de Dode rollen zijn, uh, als het om de Joodse opstand gaat tegen Rome, uh, teksten die uh, ouder zijn dan die opstand zelf. Ze stammen uit al de derde eeuw voor Christus, maar het hoofddeel uh, ervan, eerste eeuw voor Christus en ook nog wat, eerste eeuw na Christus. Waarom ze zo interessant zijn, is omdat die Dode rollen ons direct toegang geven in een aantal van die teksten hoe mensen reageerden op die komst van Rome naar dat gebied. Rome verscheen daar ten in de jaren 60 van de eerste eeuw voor Christus, met Pompeius de Grote. En het meest zichtbare hoe Rome aanwezig was in de provincie... was via het leger, via hun legionairs. We moeten ons niet voorstellen een staatsapparaat vandaag de dag... of iets dergelijks, maar Rome, dat immense rijk... werd vanuit het centrum geregeerd door lokale elites. Als die de boel daar rustig hielden en zorgde dat genoeg belasting en dergelijke richting het centrum gingen... dan was daar een goede verstandhouding tussen zeg maar, keizerlijke macht... senaat in het centrum en lokale aristocratie-machthebbers ter plaatse. En dat heeft zo met Herodes de Groot in de eerste eeuw voor Christus goed gewerkt... Uh, maar na zijn dood uh, ontstaat daar onrust in dat gebied. Uh, zijn zoon regeert maar tien jaar en wordt dan verbannen naar uh, Gallië. Uh, niet naar Galilea, maar naar Gallië van asterix Obelix. Dus die moet het veld uh, ruimen. En uh, op dat moment wordt Judea direct geregeerd door een Romeinse prefect. Pontius Pilatus is daar een hele bekende van. Zeker uh, in deze dagen, omdat onder uh, zijn uh, uh, bewind uh, Jezus uh, gekruisigd uh, was. Dus de, de, het verhaal wat in het Nieuwe Testament naar voren komt, de, de, de, komst, van, de komst van Jezus en, en, en hoe dat allemaal verlopen is, de bronnen daarvan die kun je eigenlijk in de teksten uit deze tijd uh, terugvinden. Um, het is heel belangrijk om te benadrukken... dat die dode zeerollen Joodse teksten zijn. He, Jezus komt daar als zodanig niet in voor. Um, ook uh, Paulus komt daar als zodanig niet in voor. Nog Johannes de Doper. Waarom die dode zeerollen zo ontzettend belangrijk zijn... is omdat het beeld van het Jodendom in die tijd... Voorafgaande aan en ten tijde van Jezus, compleet op de kop hebben gezet. En uh, Joodse tegenstanders van Jezus, de Fariseeën, de Sadduceeën, de schriftgeleerden, komen er heel negatief vanaf in het Nieuwe Testament. Maar dat ja, is nogal wie dus, want ze worden beschreven door de ogen van hun tegenstanders. Met die dode Zeerol hebben we direct toegang tot hoe zo'n Joodse groep mensen zichzelf wilde presenteren, zichzelf zag. En uh, wat we daarin zien. Uh, wat ook voor het Nieuwe Testament erg interessant is... dat een aantal uh, ideeën en gedachten, bijvoorbeeld over de Messias... of bijvoorbeeld over de opstanding uit de dood... Uh, heel duidelijk Joodse wortels uh, hadden. He, dus niet voor het eerst uh, als idee of als werkelijkheid gedacht werden... door die vroegste christenen. Maar die vroegste christenen, Jezus en zijn discipelen, dat waren Joden. Die komen uit die Joodse cultuur voort. Ook iemand iets later als Paulus, He, maar daar... Uh, worden ook weer andere wegen ingeslagen. Dus als je in zo'n riool loopt, uh, wat dan toen een riool was... Dan, dan kom je iets te weten over die mensen die de stad Jeruzalem uit uh, willen komen. En dus kom je er ook achter wie de mensen zijn... Uh, van wie de dode zeerollen waren. Uh, nou... Dat is nog een stap verder. Kijk, van wie die dode zeerollen waren. Ze waren gevonden in grotten in de buurt van Komraan. En er woedt een discussie al een, een, een tijdje... over of de mensen die in die nederzetting van Komraan woonden... of die rollen ook allemaal van hen waren. En of dat ook allemaal daar waren geschreven. Uh, nu zijn er mensen die zeggen dat die rollen allemaal uit Jeruzalem komen. Uh, en er zijn mensen die zeggen dat ze bijvoorbeeld ook... uit, uh, uit andere plaatsen uh, in dat uh, gebied van Judea uh, komen. Maar daarin is het verhaal eigenlijk niet meer zo simpel... als een decennia of wat terug. Dat je alleen maar kunt kiezen uit Qumran of Jeruzalem. Het is veel complexer geworden doordat wij nu... sinds korte tijd al die teksten tot onze beschikking hebben. En eigenlijk oude ideeën en theorieën weer moeten herzien. Want die hadden we maar gebaseerd op een heel klein deel van het corpus. En daar hangt ook mee samen... Maar die, die vraag houden we lekker even vast. Wie Jezus nou uiteindelijk uh, was? Eerst gaan we van, van Jezus, want daar wordt natuurlijk altijd over gespec uh, gespeculeerd... naar Paulus. Want veel wat wij over Jezus weten, dat weten we van apostel Paulus. Hoogleraar oude geschiedenis Vic Meijer komt binnenkort met een nieuw boek... over die Paulus. Ik sprak hem eerder deze week en vroeg hem wat zijn boek aan nieuwe kennis toevoegt. Er is ongelooflijk veel over Paulus verteld... Maar ik heb tien jaar geleden heb ik ooit een boek gemaakt... vanuit Nautisch perspectief... over de zeereis van Paulus naar Rome. Als hij als gevangene naar Rome gaat... Uh, en dan wordt in handelingen die reis uitgebreid beschreven. Ik heb mij daarna niet meer van Paulus losgemaakt... en nu heb ik een boek geschreven... en dat heet Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome... waarin ik uh, heb geprobeerd zijn leven... en in relatie tot de geloofsverbreiding... om die dan is helemaal uit de doeken te doen. Dus niet, het is niet de bedoeling om in debat te gaan... met allemaal protestantse, christelijke, katholieke, joodse uh, theologen... maar echt om zijn spoor te volgen en te kijken... waarom hij bepaalde steden wel heeft aangedaan en andere niet... en of dat te maken had met de wijze waarop hij zijn geloof wilde verbreiden. Wie was Paulus? Hoe, hoe zeker weten we dat? Nou, Paulus is door twee bronnen bekend. A door de handelingen van de apostelen... waarin Lucas zo rond het jaar, ja, ik denk 80, 90, geschreven heeft... over de reizen van Paulus. En natuurlijk over de brieven die Paulus zelf geschreven heeft. En de brieven die zijn onze bron over het gedachtepatroon van Paulus. En aan de hand van die twee bronnen kun je proberen de persoon Paulus te herleiden. Wie was Paulus? Heette die oorspronkelijk bijvoorbeeld Paulus... of is dat een naam die hij later gekregen heeft? Nou, over zijn vroegste jeugd is het eigenlijk allemaal onzeker. Ik doe in dat boek ook een suggestie... dat Paulus waarschijnlijk niet in Tarsus geboren is... zoals iedereen aanneemt... maar dat hij uh, al vrij vroeg geboren werd... in 5, 6 voor Christus... in Gischala, op de grens van Galilea en Judea... dat zijn ouders als slaven... Werd meegevoerd... daar in Tarsus gekocht werden door een Romein... en die ze later vrij liet. En daardoor kregen zij het burgerrecht... en erfde Paulus het burgerrecht van zijn vader. Daar heb ik toe kunnen komen... op aanwijzing van... een kerkvader, Hieronymus... die als commentaar op de brieven... en op de handelingen dit heeft uh, bedacht. En ik heb het niet, ben niet de eerste. De man die dat bedacht heeft... is Jerome Murphy O'Connor... van de Ecole Bibliek in Jeruzalem. En daar baseer ik mij op. En mijn Paulus is dus... Veel ouder geworden dan vele andere Paulussen. Ik laat hem geboren worden in 6 voor Christus. En sterven onder Nero, 67 na Christus. Dus hij is 73 jaar geworden, voor die tijd een zeer respectabele leeftijd. En een man die opgroeide tussen verschillende uh, culturen. Hij heeft Jezus waarschijnlijk dus nooit gekend. Nee. Hij werd volgens mij dus geboren in 6 voor Christus, trok omstreeks 18 na Christus naar Jeruzalem. Heeft daar school gelopen bij de fariseeën, ontpopte zich tot een fanatieke fariseeër... en toen Jezus gekruisigd werd... is het heel goed denkbaar dat hij daar niks van heeft meegekregen... omdat uh, er werden zoveel uh, niet-Romeinse burgers gekruisigd. En het is dus heel goed denkbaar dat Paulus absoluut niet geweten heeft... wie uh, Christus was. Maar toen na zijn dood uh, de christengemeente ging groeien... Toen heeft Paulus zich ontpopt als een fanatieke christenvervolger. Heeft zich toen wellicht losgemaakt van de uh, fariseeën. Nou, losgemaakt is misschien een groot woord, maar is fanatieker geworden. En trok erop uit om die christenen te vervolgen. En kreeg daarvoor zelfs van de hoge priester in Jeruzalem brieven mee... om in Damaskus christenen op te brengen en straf te geven. Dan heeft er in dat leven dus een enorme wending uh, plaatsgevonden. Want hij is bekend geworden als iemand die juist het christendom verspreid heeft. Ja. Maar hij begon dus als een christenvervolger. Ja, en dan komt het moeilijkste punt. Dat wordt beschreven in Handelingen 9. En dat is zijn bekering. Ik noem het een omslag. En daar wordt enorm over getwist. En er zijn een paar hoofdstromingen. De eerste, de gelovigen zeggen dat hij als het ware buiten zichzelf trad. Een extatische ervaring kreeg. God was hem verschenen enzovoort enzovoort dan krijg je de complete rationalisten, zoals Dick Swaap, dat in zijn boek uh, Wij zijn ons brein zo prachtig uitlegt, dat hij een epilepticus was. En epileptici hebben ook voortdurend kunnen aanvallen krijgen. En daar gaat een grote religiositeit mee gepaard. En die zien dan in hun dromen, zien zij stemmen, enzovoort, enzovoort. wordt om een visioen dat uh, volstrekt medisch verklaarbaar is. Ja, was. medisch verklaarbaar is, precies. En ik denk dat hij aanwezig zijnde bij de de steniging van Stephanus vlak na de dood van Jezus... daar respect heeft gekregen voor de volharding van die martelaar... en dat er toen iets in hem is ja, veranderd. En dat hij dus zelf een visioen bedacht heeft... om de apostelen onder ogen te kunnen komen. Want de apostelen die waren door Christus zelf uitverkoren... om het evangelie te verbreiden. Paulus was een christenvervolger... Dus als die was aangekomen bij de christenen en zeggen: Ik ben een van jullie, dan hadden ze dat niet vertrouwd. Nu kwam die aan met: God is ook aan mij verschenen. Eerst aan alle anderen en uiteindelijk ook aan mij. Toen heeft het nog heel wat moeite gekost om geaccepteerd te worden. En uiteindelijk heeft hij zich een tijd teruggetrokken in de woestijn. En daarna is hij dus echt een vervolger, of een, een verbreider van dat christendom geworden. En daarmee was hij ook een, een troef voor de christenen. Want wat is er nou meer een teken van de grootheid van God dan dat je een christenvervolger kunt bekeren? Ja, maar het, er is altijd een spanning gebleven tussen Paulus en de mensen van de Jeruzalem gemeente. Omdat Paulus al vrij snel, eigenzinnig als hij was, uh, zich ten doel stelde om niet alleen de Joden uh, tot het christendom over te brengen. Hij zei eigenlijk, er is een tweede weg om tot God te komen. De eerste is via de wet van Mozes en de tweede is via Christus... die als Messias is verschenen. En hij heeft dus geprobeerd om ook die weg uit te dragen... om zowel dus de Joden tot zijn richting te brengen als de niet-Joden. Want hij ging als eerste eigenlijk samen met Barnabas... En niet te verwarren met Barabbas, de, de, de terrorist die we nou zo in het leidersverhaal zo tegenkomen. Hij ging met de apostel Barnabas op stap naar Cyprus en naar Zuid-Turkije. Om daar het geloof te verkondigen. Zowel onder Joden als onder niet-Joden. En daarom is hij zo belangrijk geweest voor de verspreiding van het christendom. Daarmee ja. werd het niet langer een puur Joodse aangelegenheid. Ja. En er zijn er natuurlijk meer geweest die dat gedaan hebben. Maar hij is daarvan verreweg de bekendste geworden, omdat hij uh, brieven heeft geschreven waarin hij verslag doet van wat hij in die gemeente allemaal aantreft. Is dat de enige reden, die brief, of zijn er meer redenen... waarom Paulus zo belangrijk is geweest voor, voor de verspreiding van het christendom? Nou ja, kijk, Paulus heeft natuurlijk daar zijn hele... Of laat ik zo zeggen, zijn hele route is te traceren. Hij stelt zich eigenlijk ten doel om de verkondiger van het christendom te worden... in het hele Romeinse Rijk. En als je nou een passer neemt en je trekt cirkels, halve cirkels in westelijke richting dan zie je dat hij steeds verder gaat. Dus eerst Cyprus, Zuid-Turkije, dan de Turkse Westkust, dan Griekenland... en uiteindelijk wilde hij zelfs ook naar Rome... en volgens de brief aan de Romeinen zelfs zou hij gewild hebben... en naar mijn inschatting is hij ook heel kort geweest, namelijk naar Spanje. Dus hij wilde in feite dat hele Romeinse Rijk, dat wilde hij kersenen. Ik denk dat het ook een man was die meer nog dan de andere apostelen... ook ja, echt wilde voortleven bij de mensen als degene die dat christendom over de hele wereld heeft verspreid. En dan moest dat christendom ook vormgegeven worden. Daar horen uh, regels bij. Een van de dingen die ook altijd over Paulus wordt gezegd... is dat we uh, aan hem te danken hebben dat de christenen niet besneden hoeven te worden. Nou, Dat is een beroemd geval. Hij kwam na de eerste of de tweede zendingsreis... daar is nog verschil van mening over, terug in Jeruzalem. En toen heeft er een conferentie plaatsgevonden met aan de ene kant de Jeruzalem-gemeente... onder leiding van Petrus en Jacobus, de broer van Jezus... En, die, uh, en, en aan de andere kant Paulus. En uiteindelijk is er een compromis uitgekomen. En dat compromis hield in dat de Joden die bekeerd werden... die moesten leven volgens de oude Joodse wet en de gewoonte... en zich laten besnijden. En voor de christenen was dat niet nodig. En vanaf dat moment is er toch eigenlijk altijd een spanning voelbaar geweest... tussen Petrus en Paulus. He, wij kennen uit de latere christelijke traditie Petrus en Paulus... als de stichters van de kerk in Rome. Maar in die tijd, dus toen die Jeruzalem-conferentie er was... was er een enorme uh, ja, animositeit tussen beiden. En op zeker moment beticht Paulus uh, Petrus zelfs... van huigelachtigheid, uh, omdat hij zich niet houdt aan zijn eigen regels. Nou, dat is... Uh, het probleem dat er altijd is. En Paulus is dus de man geweest... die vooral die loskoppeling van die besnijdenis voor niet-Joden... Uh, dat hij die heeft uh, tot stand gebracht... Het interessante is dat als er een religie wordt gesticht... dat ook de karakters van de, de stichters van de religie... In, in dit geval de apostelen... uiteindelijk in het geloof terechtkomen. Een van de verhalen is dat Paulus uh, niet goed met vrouwen overweg kon... en dat daarom nu bijvoorbeeld bij de SGP... vrouwen nog steeds slecht liggen. Nou, Daar heb ik een hoofdstuk aan gewijd. Uh, en degene die daar prachtig over geschreven heeft... is een Amsterdamse hoogleraar, uh, Chatillon Counet En die heeft daar prachtig over geschreven. En daar baseer ik mij ook op... Kijk, Paulus heeft in de Romeinenbrief 26 medewerkers genoemd... onder wie negen vrouwen. Dus negen van de 26 waren vrouwen. En sommigen hebben echt hoge posities ook in zijn kerk. Maar, zeggen sommige mensen... ja, maar in de, brief, in de eerste brief aan de Corinthiërs... daar staat dat uh, vrouwen moeten in vergaderingen hun mond houden. Ze moeten ondergeschikt zijn aan de man en ze moeten naar diensten ook met bedekt hoofd gaan... en mannen niet, dus er werd een duidelijk onderscheid gemaakt. Nou zijn er twee verklaringen voor. De eerste kan zijn dat Corinthe een zeer losbandige stad was... een stad van hoeren, van zeelieden... en zelfs de, de priesteressen van de tempel van Afrodite... op de Akko Korint, Daarvan wordt verteld dat het hoeren zouden zijn. Dus die reputatie hadden ze. En dat Paulus inspelend op die gedachte... dat hij daarom uh, die vrouwen een toontje lager wilde laten zingen. Maar ik denk dat er nog een andere reden is. En dat is ook door een uh, goede Nederlandse theoloog C.J. Den Heijer... al verklaard dat uh, Paulus heeft in die Corinthiërsbrief... of laat ik zo zeggen, die Corinthiërsbrief van Paulus... die is een samenstelling van andere brieven. Dus dat is niet één eenheid zoals wij die nu kennen... maar daar zitten allerlei stukjes in. En ik ben het met hem en met Chatillon Counet eens dat waarschijnlijk de toevoeging van de vrouwen... omdat er in andere stukken wel positieve dingen staan... een latere interpolatie is van schrijvers die een andere kant uitgingen... en die Paulus wilde gebruiken om datgene wat er in die christelijke kerk kwam... namelijk een achterstelling van de vrouw, om dat te kunnen legitimeren. Dus naar mijn inschatting is Paulus in zekere zin misbruikt... En is er, als je strikt naar Paulus kijkt, geen enkele reden... om onaardig tegen vrouwen te doen of ja, ze achter te stellen? Het is dus op die twee passages uit de Corinthiansbrief... maar hij heeft altijd samengewerkt met vrouwen. De eerste bekerling, als die komt in Thessalonica, dat is een vrouw. Als die komt in andere steden, vrouwen zijn hem getrouw. Dus er is ook geen reden toe om dat te denken. En daarom vind ik het, wat je net zei, des te tragischer... dat in de SGP en in de top van de katholieke kerk zo raar wordt gedacht, in mijn inschatting, over vrouwen. En zelfs al zou Paulus het gezegd hebben... dan is het nog raar om een verhouding van 2000 jaar geleden... om die nu als leidraad te nemen voor een maatschappij die volstrekt anders is. En bovendien heeft Paulus dat volgens mij ook niet gezegd. En dat is dan pas Paulus. Dan hebben we het nog niet eens over Jezus. Want, want over Jezus uh, gaan ook allerlei verhalen rond met allerlei gevolgen... terwijl we de ware Jezus nauwelijks kunnen kennen. En dat is nog... De figuur Jezus te herkennen is nog veel moeilijker. Kijk, Jezus heeft geen uh, teksten nagelaten. Wat we van Jezus weten, dat weten we over de, door de evangelieën. En de evangelieën van Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes... zijn geschreven tussen 60 en 95 na Christus. Dus toen Jezus gestorven was... is er een periode van minimaal 30 jaar overheen gegaan... voordat de eerste teksten op papier werden gezet. En het is dus heel goed denkbaar dat in de loop der jaren... datgene wat er over Christus bekend was, een eigen leven is gaan leiden. En er is niet voor niets een Latijns spreekwoord dat zegt... het gerucht uh, groeit door rond te gaan. En dat ging hier natuurlijk ook. Christus werd steeds meer een figuur die respect afdwong. Die steeds meer ja, op een voetstuk werd geplaatst. Zoals ze ook vaak zeggen dat Jezus uh, een, helemaal niet een religie wilde stichten... maar meer een soort ja, goeroe wilde zijn. Een, een soort charismatisch figuur die juist wilde dat mensen allemaal... hetzelfde gingen uitmaken. Ja, kijk, Jezus is niet een figuur als Mohammed... die echt de stichter van een religie uh, was. Hè, die dat ook uh, met het geloof en met het zwaard ook heeft gedaan. Jezus was een charismatische figuur. En ik denk ook dat als er niet een soort twist was gekomen om dat geloof te verspreiden onder niet-Joden... dat het christendom wellicht als een onbeduidende Joodse secte eh, in de anonimiteit was teruggezakt. En dat is ook de grote betekenis van Paulus geweest... dat hij dat christendom uit die context heeft losgemaakt. Het is ook een succesverhaal, het christendom, zou je kunnen zeggen... Ja, het maar, is natuurlijk maar, absurd hoe, hoe het zich heeft kunnen verspreiden... en zo groot heeft kunnen worden. Ja, dat is inderdaad een, een, een raar verhaal. En ja, daar kan je uren over praten. Want op het moment dat uh, Jezus gestorven is... en dat die evangelieën komen... dan zie je dat, er, uh, dat christenen zich ongemakkelijk gaan voelen... bij het jodendom. Hè, Paulus heeft het christendom nooit echt helemaal losgekoppeld... Van dat jodendom. Hij is de Joden een Joods en de Grieken een Griek gebleven. Dat was Paulus. Maar na Paulus' dood, dan komt er een merkwaardige situatie. <tiek> dan wordt de tempel in Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Het Titus, de latere keizer, verwoest de stad en steekt de tempel in Jeruzalem in brand. Dan ontstaat er in dat Romeinse Rijk iets. Uh, ja, die Joden zijn niet erg geliefd. Ik wil niet spreken van antisemitisme, want dat was er absoluut niet. Maar de Joden waren niet geliefd, die waren opstandig. En wat zie je dan? Dan zie je dat in die christelijke gemeente... men probeert om zich geleidelijk aan ook los te weken uit het Jodendom. En dat zie je ook al in het laatste evangelie van Johannes... dat zo rond 90, 95 is geschreven... En daarin worden de Joden ook duivelskinderen genoemd... die dan verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op uh, Jezus. En dan zie je dat geleidelijk aan dat Jodendom uit het christendom wordt getrokken... en dat vanaf de tweede eeuw op in, in theologische debatten... onder meer door bisschop Melito van Sardes... dat er dan al uitspraken worden gedaan... als het was de rechterhand van een Israëliet die Jezus heeft gedood... En dan zie je dat het christendom zich loskoppelt uit het jodendom. En dat dat Oude Testament als een voorbode op het Nieuwe Testament wordt geïncorporeerd. En dat men dus die geschiedenis van Israël gaat gebruiken voor de nieuwe richting. Het nieuwe Israël, namelijk in het christendom. En dan zie je dat geleidelijk aan die Christen, de, steeds meer de joden uit dat uh, christendom gaan wegschrijven. Dan is Paulus al uh, lang dood, hij is, hij is droevig geëindigd, uh, onthoofd en begraven. Is, is altijd het verhaal? Is ja. dat in, in jouw boek ook zo? Uh, ik kom er wel op terug, ik zeg eerlijk dat ik het niet weet. Want wat is het geval? De handelingen van de apostelen, dan wordt hij naar Rome vervoerd... omdat hij uh, veroordeeld zou zijn, of zou worden wellicht in Judea... omdat hij uh, niet-Joden de tempel had binnengeleid en de Joodse godsdienst had beledigd. En dan zegt hij als Romeins burger... ik beroep mij op de keizer. Dan wordt hij naar Rome vervoerd. Daar uh, komt hij dan. Dan zou je verwachten dat hij voor de keizerlijke rechtbank... een schitterend pleidooi houdt. Maar niets daarvan handelingen eindigt als een nachtkaars... dat Paulus kan in Rome zijn geloof beleiden en uitdragen. En pas in de tweede eeuw na Christus komen er verhalen. Bijvoorbeeld in de handelingen van Paulus. En daarin wordt dan gezegd dat hij ten tijde van Nero gedood zou zijn... na vele martelingen te hebben ondergaan... en dat hij daar, waar nu eh, vlakbij de kerk van Sint Paulus buiten de muren staat... dat hij daar zou zijn onthoofd. Dat is ook wel waarschijnlijk, want het is waarschijnlijk dat hij... toen hij in Rome zat, nog een keer is weggegaan naar Spanje... en naar Griekenland nog een keer om te preken. Toen had Nero eh, de christenen vervolgd na de brand van Rome in 64. En toen vond hij dat de christenen leiding behoefden. Hij keerde terug en toen zou hij zijn gedood... en zou dan met het zwaard zijn gedood, want hij was een Romeins burger. En Petrus zou daar ook naartoe gekomen zijn. Ook een volkomen apocrief verhaal. En die zou uiteindelijk met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd. Maar die beschrijvingen zijn wel veel later dan de gebeurtenissen. Ja, dus. die, zijn, die zijn bijna honderd jaar later. Dus daar moet je toch altijd voorzichtig mee zijn. Ja, die moet je met een korrel zout nemen. En dat is nu, vind ik ook het aardige in deze hele materie... Jij en ik, iedereen kan daarover denken. Omdat er zo weinig uh, bronnen zijn die daarover gaan. En als je het ontdoet van zijn religieuze lading... als je dat gewoon bekijkt als historische bron en niet als gelovige... Ja, dan ontstaan er hele interessante uh, dingen over en Jezus en Paulus. Vic Meijer, uh, nou, vrolijk Pasen en uh, dank. wel. En het boek Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome... dat verschijnt bij uitgrijverij Ateneum in Amsterdam. Eh, maar dat is pas in oktober. U hoorde het net Vic Meijer al zeggen... Eh, Dick Swaap die twijfelt aan dat visioen van Paulus. Hij vindt dat het allemaal neurologisch verklaarbaar is. We hebben hem gevraagd hoe dat dan precies zit. Er zijn uh, verschillende ideeën over... maar naar mijn mening is de beste verklaring... dat hij een epileptische activiteit had... in de temporaal van de hersenen. En dan kun je extatische belevenissen hebben. Hij was uh, op weg naar Damascus en uh, hij heette nog Saul in dat tijd. En was op jacht naar vroege christenen. En uh, vlakbij Damascus uh, zag hij opeens een licht en hoorde hij een stem. En die stem zei, uh, Saul, waarom vervolg jij mij? Hij vroeg aan die stem, uh, wie bent gij? En uh, de stem antwoordde, ik ben Jezus die gij vervolgt. En hij viel toen op de grond en uh, hij kon een paar dagen niet zien. En die combinatie van, van uh, gebeurtenissen uh, maakt het heel waarschijnlijk... dat het een epileptische activiteit was van de temporaalkwab in de hersenen... en dat er een stoornis was van de cortex, van de hersenschors, na afloop. Wat ook vaak optreedt. En wat uh, daarbij ook vaak optreedt is dat mensen extreem geïnteresseerd raken in religie daarna. En dat is bij hem natuurlijk ook het geval geweest. Hij is helemaal omgeslagen en is uiteindelijk apostel geworden. En die combinatie is iets wat je vaker ziet bij epileptische aanvallen? Ja, er zijn een aantal uh, beroemde historische gevallen van. Jeanne d'Arc was een ander... En die erg extreem gevoelig was voor uh, klokgelaar en dan ook uh, aanvallen kreeg. Dostoevsky heeft het um, beschreven in, het, uh, in zijn boeken, bijvoorbeeld in De Idioot, um, waarbij hij zijn eigen aanvallen beschreef. En uh, hij had uh, vele van die aanvallen en hij zegt: Ik weet niet hoe lang het duurde, of het seconden uren, maanden of jaren was, maar ik zou het voor geen goud willen missen. Het was het mooiste wat hij ooit had meegemaakt. En die aanvallen duren zo'n 30 seconden meestal. Maar ze lijken een eeuwigheid en ze zijn vaak heel erg extatisch getint. Maar dan hangt het ervan af wat, wat er in de vroege ontwikkeling in is gestopt in dat brein. Want uh, zeg, als je in een christelijke omgeving uh, bent opgegroeid... dan uh, komt er bij zo'n aanval komt het christendom eruit. Maar als je in een uh, voodoo omgeving bent uh, opgegroeid... dan komt er voedoe uit. Dostoevsky beschrijft trouwens ook dat uh, Mohammed hetzelfde heeft gehad... die ook in isolatie zijn boodschappen ontving van de engel Gabriel. En het bijzondere is dus bij die aanvallen... Dat, uh, dat je het idee krijgt dat het van buiten komt... Maar in feite wordt het geproduceerd door het brein. En dat kan gebeuren door heel verschillende oorzaken. Bij Dostoevsky wordt er gedacht dat het tuberculose zou zijn. Bij Jeanne Dark ook. Maar het kan dus ook door emotie. En je kunt het ook opwekken door een elektrode... ...te stimuleren die op de hersenschors geplaatst wordt. En um, het kan ook gebeuren door een tumor. Er was een jongen die uh, direct contact met Jezus had. Uh, die bleek een astrocytom te hebben, een tumor van de hersenen. En toen die tumor is verwijderd, uh, had hij dat directe contact niet meer. En er zijn anderen die uh, zeggen een, een tumor hebben in dat gebied... ...en uh, um, niet religieus zijn. Maar dan andere ervaringen hebben een jongen recent... Uh, die Vertelde dat hij iedere keer dezelfde ervaring kreeg als hij vroeger kreeg in de puberteit toen hij experimenteerde met, uh, met paddo's en drugs en zo. Dus ook een spirituele ervaring. Precies. Het hangt allemaal af van de invulling die je in de vroege ontwikkeling geeft... wat dat uh, brein produceert. Ja. Het was daarom interessant om uh, te zien dat Mozes 40 dagen, 40 nachten... in eenzaamheid in de bergen was uh, toen hij de tien geboden ontving... Waarbij ik ook denk: van nou hij was er druk mee bezig. maar hij dacht dat het van buiten kwam. doordat hij uh, dit soort uh, hallucinaties kreeg. Neurobioloog Dick Swaap over uh, de religieuze ervaringen van uh, Paulus en van anderen. Mladen Popovic zit nog in de studio. Hij is uh, um, historicus van het Oude Jodendom aan de Universiteit van Groningen. Um, we eindigden met de vraag wie Jezus nou eigenlijk uh, was. U vertelde over, over een groep Joden die Jeruzalem uitging uh, via het riool. Die, die later elders uh, in Koran weer opduiken. En die waarschijnlijk de dode zee rollen hebben geschreven. Die heel veel vertellen over de ontstaansgeschiedenis uh, uh, van, van, het, van het Nieuwe Testament uh, verhaal. Was Jezus een van hen? Is dat denkbaar? Uh, nou, het is wel heel goed te zeggen. Die joden die uh, vluchten uit dat, uh, die stad Jeruzalem, die vluchten niet naar Qumran. Qumran is twee jaar voor Jeruzalem namelijk al verwoest. Uh, dus uh, dat is namelijk in 68 gebeurd. Dus de Romeinen hebben systematisch met uh, een enorm leger... onder leiding eerst van Vespasianus en daarna Titus... Uh, het land uh, uh, helemaal uh, um, ingenomen. Begon in het noorden. Uh, Galilea en zo naar het zuiden verder gegaan. En in die uh, ja, sweep is Qumran in 68 mee. Genomen. Vanuit Jericho is toen verder doorgetrokken. Eh, nadat de strijd even had stilgelegen, na de dood van Nero en de strijd in Rome zelf om eh, het keizerschap. Eh, is uh, Titus in het voorjaar van 70 weer verder gegaan. Maar Comraan was toen al verwoest. En nou, we moeten aannemen waren de rollen toen al uh, verborgen. Uh, dus dat is uh, waarschijnlijk niet gebeurd door die vluchtelingen. Uh, ik ben in één zo'n riool gaan lopen, maar er zullen meerdere in die stad zijn. Want geweest. Die, die dode zeerollen die, die zijn uh, in 1946 uh, uh, gevonden. Maar die, die hebben ze dus verstopt om ze uit handen van de Romeinen te houden. Ja, dat. Moeten we aannemen, maar um, er is één grot ontdekt in 1947, 1948... en daarna zijn er nog tien andere ontdekt. Dat is allemaal niet in één keer gebeurd. In 46 47 is de eerste grot door de Bedouinen ontdekt. Daar zaten zeven prachtige rollen in. Uh, dat is uh, een roerige tijd ook in, het moderne, in de moderne geschiedenis. Het uitroepen van de staat Israël. Uh, uh, de onafhankelijkheidsstrijd uh, die daar is gevoerd. Uh, de, uh, hoe zeg je dat, de, de verschrikking voor de Palestijnen ligt er aan wel perspectief in. Nee, maar in ieder geval was het een roerige tijd. En in die jaren is toen ook... Ook op een gegeven moment, na een paar jaar pas, die eerste grot gelokaliseerd. En daarna was er een soort van wedloop tussen Bedouinen en geleerden om meer grotten te ontdekken met meer teksten. En dat is tot 1956 zo doorgegaan. En dan hebben we het over specifiek elf grotten in de buurt van Qumran. Maar dat immense woestijngebied tussen Jeruzalem en de Dode Zee, daar is, dat is helemaal doorzocht op honderden grotten. En daar zijn meer tekstvondsten gedaan. Uh, maar die zijn van iets latere tijd, bijvoorbeeld, tweede eeuw uh, na Christus. Hey, maar die Dode Zee-rollen die elf grotten in specifieke zin, daarvan denken we... dat die in veiligheid zijn gebracht in 68, eh, voordat de Romeinen daar de boel met de grond eh, gelijk kwamen maken. U zei eerder dat daarin al een soort uh, ja, wordt nagedacht over, over um, wederopstanding... Uh, over allerlei thema's die uiteindelijk in dat Nieuwe Testament terugkomen die daar ook inderdaad in terugkeren. En dat heeft er eigenlijk met een perspectief te maken. Die, die dode zeerollen zijn niet een achtergrond voor het Nieuwe Testament... maar die staan net als het Nieuwe Testament. In eerste instantie komen die beide voort uit een gedeelde traditie. Namelijk die van wat we later het Oude Testament... in christelijk perspectief zijn gaan noemen. En daarin zien we dat in voorchristelijke tijd in dat jodendom ideeën ontstaan over bijvoorbeeld de opstanding. Zo'n idee heeft een geschiedenis. Een idee als de opstanding uit de dood ontstaat niet zomaar. He, vandaag in, in de kerk in Nederland, en ook elders... maar in ieder geval in Nederland, heeft men bijvoorbeeld... Uh, de schriftlezing uit Ezekiel gedaan, Ezekiel 37. Maar de, de Bijbel is het woord van God... en dat, dat zou dan rechtstreeks door God uh, aan ons uh, gedicteerd zijn. En, en hier blijkt hij dan toch al meerdere bronnen uh, te hebben. Um... Die bijbel heeft een ontstaatsgeschiedenis. Die is niet in één keer geschreven. Uh, dat kan iedereen onderschrijven. Omdat de ene keer gaat het over koning David uit zeg maar, het jaar 1000 voor Christus. En uh, daarna gaat het over uh, Ezra en Nehemia uit de vijfde en de vierde eeuw uh, voor Christus. Dus daar zit natuurlijk een enorme groeigeschiedenis in. Maar is het, is het waarschijnlijk dat als het, uh, het verhaal van Jezus al bronnen heeft in die dode zeerollen... Uh, dat Jezus dan één van die uh, uh, joden was die daardoor de Romeinen vervolgd werden? Uh, Jezus was geen lid van die club van Qumran om het even zo simpel te zeggen. En uh, het zijn niet zozeer de bronnen als wel dat ze beide deel hebben aan eenzelfde cultuur. En uit eenzelfde uh, vat tappen. Uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld het idee van de Messias of opstanding uit uh, de dood. Dan zien wij dat in het Nieuwe Testament gespeeld wordt met teksten uit het Oude Testament. Met name het boek Jezaja. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Lucas 4 of in Matthäus 11. En het interessante is, als ze met die oude teksten spelen, dat doen ze niet slaafs. Maar ze gaan daarmee verder. Ze voegen bijvoorbeeld een element toe. En dat element wat ze toevoegen in het Nieuwe Testament... is dat niet alleen maar het blijde nieuws gebracht zal worden... en dat de blinden weer zullen zien en de doven weer zullen horen... maar ook dat de doden zullen opstaan. En precies dat element staat nou net niet... in die verschillende teksten uit Jezaja. En daarvan denk je dan... Hé, innovatie in het Nieuwe Testament. Maar precies maar dat vinden dus, we ook in die Dode zee -roller. Het kan dus ook zo zijn dat, dat een kopieerfoutje of, of, of een, een, een klein vergissingje uiteindelijk in, in de Bijbel terecht is gekomen en dat dat voor ons in onze cultuur nog steeds gevolgen heeft. Nee, ik zou het niet zo als verge vergissing of iets dergelijks zien. Ik zou het eerder breder opvatten als een soort van ideeëngeschiedenis als het gaat om denken over wat is er na de dood. Maar op een gegeven moment is die ideeëngeschiedenis in, in, in het Testament gekomen. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld en in het Jodendom is dat op andere Manier ook later Kortom, het, het jodendom en het christendom liggen veel dichter bij elkaar... dan, dan nog weleens wordt aangenomen. In de eerste jonge eerst we Christus, Christus wel, ja. Dat groeit pas later verder uit elkaar. Maar en wie, nog wie was Jezus? Kunt u daar iets zinnigs over zeggen? Uh, op grond van de bronnen die ons ter beschikking staan niet zo heel erg veel. Hij heeft een enorme indruk gemaakt op volgelingen. Uh, Paulus heeft hem waarschijnlijk nooit uh, gekend. Dus die is op andere manier daar uh, toegekomen. Of uh, dat neurologische perspectief wat we net hoorden is erg interessant. Uh, dat zou kunnen, maar ja, er kunnen ook andere verklaringen zijn natuurlijk. Uh, maar over Jezus zelf uh, is het erg moeilijk om daar historisch concrete informatie over te halen. Gelukkig hebben we iemand gesproken die uh, Jezus nog een keer heeft ontmoet. Ik woonde net op Kamers. Ik was toen 19 jaar, dus het is al een hele tijd geleden. Het was de tijd dat de film Jezus Christ Superstar in de bioscoop draaide, En ik wilde ook graag naar de film. Ik was uh, gereformeerd, opgevoed. En ja, bioscoopbezoek, dat gold gewoon als iets waar je, waar je, wat je gewoon niet deed. Ja, ik ging niet zomaar naar de bioscoop, maar ik wilde dat dan ook heel goed uh, ja, serieus gaan onderzoeken. En, ja. eerst en dan kijken. in ieder geval een, een film nemen waarin Jezus een thema is? Ja, nou, anders zou ik denk ik niet nog, nog niet naar de film zijn gegaan. Anders zou het gewoon nog niet, helemaal niet bij me opkomen. Maar omdat die film over Jezus ging en uh, om uh, ja, het verhaal nog even goed te kennen, ging ik uh, het leidersverhaal van Jezus lezen. Hoe hij. Uh, uh, gevangen werd genomen. De, ja, t, t, t, t, gewoon het laatste deel van het evangelie van Matthäus. Daar zat ik heel aandachtig in te lezen. En het raakte me opeens toen ik dat uh, zat te lezen heel erg. Uh, ik werd er ook emotioneel van. Ik zat er ook uh, ja, van verdriet eigenlijk te huilen. Ik denk dat het er misschien mee te maken had... dat ik zelf ook uh, wel uh, ja, wat verdriet in me had en wat ook geraakt werd... Ik was nog maar uh, ja, gewoon eigenlijk net zeg maar, in mijn verdriet. En toen opeens zag ik een verschijning. Uh, die Christus waar ik het verhaal over uh, aan het lezen was, die was opeens toen als een verschijning bij me in uh, mijn kamer. En uh, ik wist ook direct: dit is, uh, dit is Jezus. Uh, alleen niet als mens. Uh, maar heel duidelijk: de gestalte van een mens. Dus de contouren zoals een mensenlichaam. Maar dan een en al licht. Hoe wist je dat zeker? Um, ja, ik wist dat zeker. Hoe, hoe weet ik niet. Ik wist, het was voor mij onmiddellijk zeker dat dit Christus was. En waar verscheen die? In de hoek van de kamer? Of kwam die door de deur naar binnen? Of... Uh, hij, hij was er gewoon. Er was geen deur open gegaan. Het raam was gesloten, de deur was dicht. Het was alsof hij uh, door de muren heen gekomen was. Uh, opeens was hij daar uh, gestalte aanwezig uh, hij zei helemaal niets. Hij straalde heel veel liefde uit. En dat was eigenlijk zijn boodschap. Uh, heel veel troost. Uh, dus mijn verdriet was meteen ook helemaal uh, voorbij. Ik uh, stak mijn hand uit en het was net alsof ik zelf voor niet meer het initiatief had over mezelf. Uh, het was net alsof mijn hand uitgestoken werd. Het ging eigenlijk vanzelf. En uh, hij pakte toen mijn hand beet en op dat moment was, hij weer, uh, was het gewoon weer verdwenen. En daarna heb ik ontdekt dat je gewoon naar de bioscoop kunt gaan... en dat je daar helemaal niet voor gestraft wordt. Dat was alleen maar heel erg positief. En daarna heb ik heerlijk altijd van de, de bioscoop genoten. Ja. Ik ben naar heel veel films geweest. Daarna kwam Turks Fruit en er kwamen nog heel veel mooie films. En dat was allemaal uh, heel erg geweldig. Ja. Bertilde van der Zwaag in gesprek met Frederik Meldman. En Frederik, euh, of nee, Bertilde deed onderzoek naar Jezus-verschijningen. En heeft de mooiste van die verschijningen samengevat in het boek Als Christus euh, verschijnt. Euh, ja, Nadan Popovic, we hadden het net over, over de, de bronnen van, uh, van het Nieuwe Testament. Of, of, of eigenlijk de achtergrond dat zo'n dat, dat zo tekst langzaam ontstaat. Dat er meerdere bronnen zijn. Heeft het op enige wijze effect gehad op uw eigen geloofsbeleving? Het onderzoek naar die dode zee rollen bedoelt? Hè? Ja, als je, als je zo goed in, in die bronnen verdiept en, en ziet dat, hoe dat ontstaat, uh, maakt het dan voor uzelf uit als al dan niet-gelovige? Nee, eigenlijk niet. Omdat je toch bestudeert als een wetenschapper en je bent een historicus en uh, ja, je stelt je bepaalde vragen naar uh, um, gebeurtenissen, naar uh, wat voor ideeën mensen hadden, waarom mensen bepaalde handelingen hebben uitgevoerd, uh, waarom bepaalde zaken gebeurd zijn. Um, die dode zeerrollen zijn wel enorm belangrijk geweest... als het gaat om uh, oog te hebben voor diversiteit. En uh, oog te hebben voor het idee dat de Bijbel... om het even simpel te zeggen, 2000 jaar geleden nog niet bestond. In die zin dat het nog niet af was. In die zin dat nog niet de tekst precies vast lag... maar dat daar heel veel beweging in zat. En dat is wel een heel spannend iets. Maar het, het, het, het plaatst wel een soort, soort vraagteken met, uh, bij um, het klassieke verhaal... Dat het, dat het allemaal door God gedicteerd zou zijn, of, of niet? Um... Het maakt het toch wat relatiever allemaal? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want we hebben bijvoorbeeld uh, Flavius Josephus... Uh, een Joodse uh, historicus uh, uit de eerste eeuw na Christus. En die zegt enerzijds... aan de schrift is nooit iets veranderd, ligt allemaal vast, et cetera, et cetera. En aan de andere kant, hoe hij met die schrift omgaat... wat hij ons daarvan laat zien, zien we al die diversiteit. Daar hebben ze blijkbaar geen problemen mee gehad. En dat vind ik wel interessant... Ook voor een debat vandaag de dag om mee te nemen: van ja, maakt dat nou uit? Hè, als er dan wel die diversiteit is. Dat hoeft niet per se uh, ja, uh, de bijl aan de wortel te zijn, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk is het christendom een nieuwe religie geworden. Ja, hoe ontstaan religies en waarom zijn mensen zo ontvankelijk voor religieuze ervaringen? Daarvoor heb ik aan de telefoon Dirk de Ridder, hij is neurochirurg in Antwerpen. Goedenavond. Goedenavond. U heeft onderzoek gedaan naar religie in de hersenen. Uh, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe onderzoek je waar religie zetelt in de hersenen? Well, we hebben tot nu toe nog geen onderzoek gedaan naar uh, specifieke religie. We willen dat wel doen, maar we, hebben, we zijn begonnen met uh, een onderzoek... waarbij we initieel hebben aangetoond dat uw geest en uw lichaam van elkaar gescheiden kunnen worden. Wat voor veel religies, gezien ze die splitsing tussen geest en lichaam, dat dat essentieel is van belang is. We, we willen starten met onderzoek naar religie, maar dat is niet zo eenvoudig, omdat je daarvoor aan een aantal wetenschappelijke voorwaarden moet voldoen om dat te kunnen doen. En die hebben we nu juist volbracht en daarna willen we pas onderzoek starten naar religie en de hersenen. Is het waarschijnlijk dat er in de hersenen een apart gebiedje is uh, dat dient voor religieuze ervaringen? Wel, initieel was dat de idee, maar waarschijnlijk klopt dit niet. Initieel dacht men inderdaad dat er zogezegd een godspot was in de hersenen rechtsfrontaal gelokaliseerd. En dat kwam door de eerste onderzoeken die men gedaan heeft, waar men een aantal um, nonnen in de scanner geplaatst heeft en dan um, een mystieke ervaring liet um, opdoen. En op het ogenblik dat ze een mystieke ervaring hadden, dan um, beelden nam van een hersenactiviteit. Vandaar komt dan ook de naam... de een fotograaf van God in de hersenen of een foto van God in de hersenen. En dan zag men dat voornamelijk de rechterfrontale kwab actief werd en een ander deel van de hersenen minder actief. Maar men weet op dit ogenblik dat het eigenlijk niet heel goed kan, want als je die zonen van de hersenschirurgisch wegneemt... en ik ben hersenchirurg, dus wij doen dit af en toe... dan zien we dat de religieuze ervaring eigenlijk niet verandert. Maar u doet dat niet met die reden, neem ik aan. Het is niet dat u mensen operatief van hun geloof afhelpt, toch? Nee, uiteraard niet. Maar er zijn natuurlijk mensen die op die plaats... die oplicht bij die onderzoeken... Uh, bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben... of een hersentumor die we verwijderen, waarbij dat we dan nadien zien dat hun geloof... of hun religiositeit helemaal niet verandert... En dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat het geloof of een religiositeit eigenlijk niet één plaats is in de hersenen, maar een heel netwerk. Zijn er wel eens uh, stelselmatige vergelijkingen gedaan uh, tussen het brein van ongelovigen, die, die 5% van de wereldbevolking die atheïst is, en de 95% die op de een of andere manier welgelovig is? Ja, men heeft, men heeft onderzoeken gedaan naar de mate waarin iemand gelooft. En dat, dat, daarvoor gebruikt men dan vragenlijsten, van, uh, die men gebruikt ook in het kader van ander onderzoek. En dan ziet men dat er een aantal zones zijn in de hersenen, zoals de hippocampus, wat voornamelijk een deeltje is. Dat van belang is uh, voor het geheugen dat uh, gecorreleerd wordt aan de mate waarin iemand gelovig is. Men heeft ook ander uh, onderzoek gedaan waarbij men kijkt of de mate waarin iemand gelovig is aan gecorreleerd kan worden of gelinkt kan worden aan de mate van activatie van bepaalde gebieden in de hersenen. En wat voor gebieden zouden dat dan zijn? Waar, waar zou het mee gecorreleerd kunnen worden? Wel eigenlijk als je het... Uh, terugbrengt tot zijn basisessentie, is het heel interessant dat wat oplicht bij het geloof eigenlijk uh, gebieden zijn die overlappen met die gebieden die betrokken zijn bij het zelfpercept, dus waar of wie ben ik in mijn hersenen, en ook uh, gecombineerd dan aan een frontoparentaal gebied dat eigenlijk van belang is om de mate te geven waarin, waarin uw hersenen daar aandacht aan besteden. Dus om het tot zijn essentie terug te brengen, zou je kunnen zeggen dat um, God waarnemen eigenlijk het waarnemen is van iemand anders die op dat ogenblik niet aanwezig hoeft te zijn. Dat, dat klinkt misschien complex, maar om het um, simpel voor te stellen, als iemand... Um, een hand amputeert, dan kan iemand die hand nog waarnemen, ook al is die hand niet meer aanwezig. En dat was bijvoorbeeld voor Lord Nelson na de slag bij Tenerife, waarbij hij zijn rechterarm verloor en hij fantoomgevoelens kreeg in die arm, het voldoende om te zeggen van kijk, als ik mijn arm kan waarnemen die er niet is, maar die er vroeger wel was, waarom zou ik dan ook niet kunnen voortbestaan nadat ik er fysisch niet meer aanwezig ben. Nu Om dat terug te brengen tot het geloof, eh, is het zo dat als je... Kan hebben een hand die er niet meer is, hoeft God ook niet te bestaan om hem te kunnen waarnemen. Maar je kunt wel stellen dat ons brein zeer ontvankelijk is voor religie. Dus dat zou ook anders geredeneerd weer een bewijs kunnen zijn dat we door God zijn gemaakt. Want die heeft dan als het ware een antenne vast in ons hoofd gezet dat hij ons goed kan bereiken. Ja, dat is inderdaad een zeer plausibele verklaring, maar er is een volgens mij nog eenvoudigere verklaring. En in de filosofie uh, geldt Occam's Razor, wat zegt dat de meest eenvoudige verklaring waarschijnlijk de meest juiste is. En die idee is, als je jezelf uh, deafferentieert van prikkels uit de omgeving, net zoals als uw hersenen geen prikkels krijgen van een geamputeerde hand ga je pijn krijgen in die hand of gevoel krijgen in die hand die er niet meer is gaat een persoon die God wil zoeken zich vaak ook deaferenciëren. bijvoorbeeld Jezus is veertig dagen de woestijn ingetrokken om God te vinden daar had hij geen andere mensen om zich heen en daardoor krijgt hij een soort fantoompercept van die anderen. En naar gelang de, op, de opvoeding ga je dat invullen met God, Yahweh of um, andere goden. En daarom is het ook zo heftig, omdat het als het ware met jezelf uh, um, verschijning te maken heeft, met je met zelfbewustzijn. Daarom is het ook meteen zo, zo fundamenteel voor mensen, zo belangrijk. Ja, en daarom is het ook zo universeel, want iedereen van ons heeft een zelfperceptie. Je, euh, zoals David Young, de filosoof, gezegd heeft, een, een zelfpercept is eigenlijk niet meer dan een bundeling van waarnemingen. Dus ik besta of de omgeving bestaat enkel omdat ik de prikkel uit de omgeving kan herleiden tot mijzelf verwijder ik mezelf van de omgeving dan ga ik een fantoompercept creëren van die andere die er normaal gezien zou moeten zijn. Net zoals bij fantoompijn je een waarneming krijgt van de hand die er normaal zou moeten zijn. En eh, ga je dat kan je dat induceren, net zoals de heren of de Carthuisers... zich afzonderen in kloosters om totaal niemand anders te zien... en daardoor dichter letterlijk dichter dus bij elkaar Dus een gelovige ervaring kun je, kun je opwekken. Waar, zou, waar heeft dit het, het meest mee te maken? Er wordt wel eens gezegd met, met orgasmes, er wordt wel eens gezegd met angst... Ja. er wordt wel eens gezegd met, uh, met, met, met uh, nou ja, het zelfbeeld. Waar, waar ligt het het ja. dichtst bij in de buurt? Het dichtst bij ligt het eigenlijk in het buurt... Bij het, de waarneming van het niet-zelf. En dat is natuurlijk gekoppeld aan de waarneming van het zelf. En dat gaat in verschillende stadia. Um, om iemand anders te kunnen waarnemen, moet je een percept kunnen hebben van jezelf. En als je kijkt bij, de bij mensen, bijvoorbeeld, die communiceren met God. En de scanners, dan zie je dat de gebieden die ze activeren als ze communiceren met God eigenlijk dezelfde gebieden zijn als ze communiceren met iemand anders. Met andere, met andere woorden, gebruik de kanalen die je hersenen gebruikt voor de communicatie met jouw medemens ook om te communiceren uh, met God. Dat is, en, daarmee is God toch een stuk minder uh, bijzonder, al zou je kunnen zeggen. Wel, ja, je zou kunnen, voor mij persoonlijk is God een fantoompercept van het feit dat we evolutionair gezien een zelfpercept hebben ontwikkeld en daardoor dan ook een percept van een ander met als surplus dat die ander ook andere ideeën en andere gedachten kan hebben. En dat is vrij uniek, dat komt enkel bij de mens voor en bij, bij uh, chimpansees. Uh, met andere woorden, andere dieren hebben waarschijnlijk geen... Geen religie. De... Geen religie. Dirk de Ridder. geen chimpansee. Dirk de Ridder, hartelijk dank. Neurochirurg aan het Universitair Medisch Centrum van Antwerpen. De poes heeft waarschijnlijk dus geen uh, geloof. Mladen Popovic, we begonnen ermee dat u in het riool was... dat u daar op zoek ging naar nog meer dingen. Is het nog mogelijk dat, dat u teksten vindt... die, die iets zeggen over, uh, over het Nieuwe Testament? Of zijn alle echte teksten al gevonden? Dat blijft altijd mogelijk. We kunnen nooit uh, uitsluiten dat we niet uh, nieuwe dingen zullen vinden. Als maar het als je het vindt, gaat, ben je dan rijk bijvoorbeeld? Want die dingen zijn veel geld waard. Um, ja, nou dan zou je het land uit moeten smokkelen en ga zo maar door. In principe, hè, met de wetgeving die er is, dan is het van het land. Dus dan word je er verder niet rijk van. Maar het zou wel een enorme verrijking van onze kennis natuurlijk zijn. Waarom is nou juist daar in die tijd, in, in dat gebied, zo'n grote religie ontstaan? Want, want dat, dat is toch niet een alledaagse gebeurtenis. Ja, het is groot uh, achteraf natuurlijk. He, dat is uh, het eerste wat je moet zeggen. In die tijd zelf zal dat niet als zodanig ervaren zijn. en waren er andere uh, grote uh, religies. Uh, het is groot geworden, het is al eerder hier in de uitzending gezegd... in de periode daarna. Dat heeft te maken ook met de groei van het christendom... binnen dat Romeinse Rijk, maar dan moet je ook naar de eeuwen daarna gaan. De derde, vierde en uh, de eeuwen verder, zeg maar, waardoor dat een, een, een vlucht gaat nemen. En uh, er dan ook een ontwikkeling is in interactie met ja, de niet christelijke Religies in het Romeinse Rijk. Maar dat is een verhaal die ontstijgt wat daar precies gebeurde. Ik kan me niet voorstellen, historisch gezien, uh, uh, dat uh, Jezus en zijn eerste volgelingen dat hadden voorzien. Vooral omdat Jezus en ook Paulus. Maar misschien dachten, was iedereen wel heel erg klaar voor, uh, voor een Messias en op dat moment daar op die plek en had hij ook net zo goed anders kunnen heten. Nou ja, Het punt is dat heel veel uh, andere figuren ook deden alsof ze de Messias wachten, uh, uh, waren en ook verwachten. En Jezus en ook Paulus, maar ook die mensen in Qumran daarvoor al dachten dat het einde der tijden al was aangebroken. Die hadden niet voorzien dat dat nog eeuwen ging duren. Die dachten het is, het is voorbij. Maar, maar hoe kan het dat, dat een groep mensen juist in een zo'n historisch moment zo enorm bezig is daarmee? Ja, daarvoor moeten we toch in het Jodendom kijken... waarin uh, uh, dat denken over het einde der tijden... begint al in de derde, tweede eeuw voor Christus. En uh, daar moeten we vinden waarschijnlijk in vervolgingen en dergelijke... en ook het denken over leven na de dood. Het heeft dus uiteindelijk toch veel meer te maken met het Jodendom... dan, dan je soms... Uh hoort. Mladen Popovic, hartelijk dank, historicus van het oude Jodendom aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En dit was het labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we weer te horen op deze zender. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dan praten we over de ziel van de stad. De gast is onder meer paleontoloog Jelle Reumer. Meer informatie over deze en andere uitzendingen via de website www.labyrinth.nl. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond.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 Dit is Radio 1.